11 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De economie is in het tweede kwartaal gegroeid met maar 0,1 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minieme groei komt door de sterk gedaalde gasproductie in Groningen. Dat scheelde volgens het CBS een half procent aan groei. Minister Kamp geeft toe dat door de lagere gasproductie de economische groei afneemt, maar de economie is sterk genoeg om dit op te vangen, zegt Kamp. Hij denkt dat de economie de komende tijd flink groeit. Het Griekse parlement heeft zoals verwacht ingestemd met nieuwe bezuinigingen en hervormingen. Die zijn een voorwaarde voor nieuwe noodsteun ter waarde van 86 miljard euro. De stemming in het Griekse parlement volgde na een marathondebat dat de hele nacht duurde. Het parlement moest er vandaag uitkomen. Vanmiddag vergadert de eurogroep in Brussel over het nieuwe steunpakket aan Griekenland. Het bedrag van 86 miljard euro wordt in drie keer uitgekeerd. De eerste betaling van 25 miljard komt volgende week. De curatoren van het failliete IMTECH zeggen dat de banken onvoldoende meewerken om delen van het bedrijf te verkopen. Rekeningen zijn geblokkeerd waardoor IMTECH geen kasgeld heeft voor lopende zaken. Volgens een van de curatoren zijn 30 partijen geïnteresseerd om delen van IMTECH over te nemen. Maar volgens de curator zeggen de banken niet hoeveel die bedrijfsonderdelen moeten kosten... waardoor de onderhandelingen niet goed gevoerd kunnen worden. IMTECH werd gisteren failliet verklaard. Bij een brand op een bungalowpark in Noord-Limburg zijn zeven auto's totaal vernield. Andere auto's raakten licht beschadigd. De brandweer kreeg vannacht rond half vier een melding dat er auto's in brand stonden op een parkeerplaats bij het bungalowpark in Heijen. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Heijen heeft het vannacht flink geonweerd, maar de brandweer sluit uit dat blikseminslag de brand heeft veroorzaakt. Het weer, de buien trekken langzaam weg en de zon breekt hier en daar door. Vanmiddag opnieuw buien met onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Morgen veel bewolking en een bui. Het wordt morgen rond 20 graden. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Muiden staat tussen Lelystad en Almere buiten 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleefd het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Watertoren. I love the colourful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of Gentleman, on the wind that lifts her perfume through the air. Just be kind Vibrations hier in de studio vanmorgen. U luistert nog altijd naar Watertoren Sport en uh, Henny Ruckert praat met hele belangrijke gasten vanmorgen. Ik ga hem zo eerst eens even vragen of hij nog wel eens aan de Tour de France denkt. Of hij dat mist en zo. Marantuela, en dat is, uh, is geschreven door Rijn van den Broek al jaren, de tune uh, van de Tour de France natuurlijk. Nou Henny, uh, uh, heb je nu een beetje kippenvel dat je zegt, dus zegt van nou ik, ik denk zo vaak nog terug aan die periode. Wat was jouw rol daarin, want we kennen natuurlijk Mart Smeets uh, die altijd zich bezighoudt of hield met de Tour. Ja. En wat was jouw rol? Ik ben in 1978 uh, begonnen ja. uh, voor de Wereldomroep. Het was ook uh, voor het eerst dat uh, de Wereldomroep... voor de vakantiegangers de Ronde van Frankrijk uitzond. Mm -hmm. Dat was heel leuk, want de mensen stonden op de calls met... Uh, dankjewel Wereldomroep en dankjewel Henny. Dat was een uh, <laughs> hele typische openbaring. Ja. In 1980, uh, toen je op zoetermelk won... Ja. ben ik uh, door de NOS gevraagd om mee te doen in de NOS-ploeg. Ja. In het begin zat ik in de auto achter het peloton. Toen mocht je nog achter het peloton rijden. Mm -hmm. Dat is nu allemaal heel anders. En in 1984, op 5 april 1984, overleed Theo Komen. Helaas. Uh, en toen heb ik zijn plek op de motor ingenomen. Oh. En ja, ik heb nog steeds kippenvel als ik de naam Tour de Frans hoor. Ik ja. heb ook kippenvel als ik denk aan de, aan de komende ronde die begint in Mont-Saint-Michel. En dan rechtsaf gaat door België naar de Alpen en dan het laatste stukje is in de Pyreneeën. Een tour die absoluut op het lijf geschreven is van Quintana. En die zal hem daar ook wel gaan winnen. Mm -hmm. Maar ik heb gisteren ook naar de tijdrit zitten kijken in de, in de in ECO Tour. En toen zag ik toch geweldig fietsen door Van Emden en door Kelderman. En dat zijn toch de jongens die het in de toekomst gaan doen. En de tour volgend jaar zal nog meer in Nederland zijn. Daar ben ik nu al van overtuigd. En we zijn al bezig met de voorbereidingen. Ja, wat een fantastische ervaring. Ik ben een beetje jaloers op je. <lacht> nou, dat hoeft niet hoor, want... Uh, je slaapt ongeveer drie tot vier uur per nacht. Ja. Je moet na de finish je programma's nog maken. Afronden tot zes uur. Ja. Dan moet je nog vaak 2,5, drie uur rijden... voordat je in je hotel bent. Dan moet je nog proberen ergens wat te eten krijgen. En dan is het gewoon weer één uur, twee uur. En de volgende morgen om zes uur ga je er weer uit. Dus het is echt niet zo'n feest, hoor. Ja, het is wel een feest. Het is het mooiste dat er is. <lacht> We praten in de Watertorensport met Gertjan van der Linden. 520 keer speelde hij in Interland... voor het Nederlands rolstoelbasketbalteam... En hij is eigenlijk de man die uh, die sport omhoog heeft gebracht. Dat durf ik rustig te zeggen, gert -Jan. Nou, dankjewel. Nou, het is natuurlijk wel iets uh, wat je niet alleen doet. Uh, laten we dat voorop stellen, want het is uiteindelijk een teamsport. En, uh, nou, en ik heb het team uh, jarenlang als aanvoerder en als spelverdeler uh, mogen spelen. En, uh, maar nogmaals, hij doet het niet alleen. En uh, Ik ben dan in 2004 gestopt na de spelen in, uh, in, uh, in Athene. En uh, nou, Sinds die tijd ben ik ook al dan, uh, nu bondscoats. Ik vergeet nooit 1991 Athene. toen je werd uitgekozen. tot de beste speler van de wereld. door de FIBA, hè? Niet door een of andere gehandicapte organisatie. door de FIBA, de Internationale Basketbalbond. Ja, is gewoon super gaaf. En, Ja, het is, en, uh, Ja, uh, ja we hadden het er net al over. Het is gewoon iets super gaaf om zo'n prijs te krijgen. En dan ook nog in het hele. Uh, valide wereldje. wat uh, uiteindelijk. Uh, ja, het rolstoelbasketbal, basketbal is, is, uh, ja, moet je gewoon heel eerlijk en zijn qua publiciteit en alles eromheen is kan je totaal niet vergelijken, natuurlijk wat er gebeurt bij het Valley. En zeker niet in andere landen qua basketbal. Want ja, en zeker in zo'n stad als Athene in Griekenland is basketbal is natuurlijk een van de grootste sporten en de belangrijkste sporten daar in dat land. En dan uh, ja, er zitten er 20.000 mensen op de tribune. En uh, ja dan krijg je zo'n prijs uh, uitgereikt. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Ik, begin, ik moet het toch even zeggen, je mist je twee onderbenen hè, door een on ongeluk toen je heel klein was. Toen je die prijs kreeg, stond je daar met Tony Koekortsch. Want die gaf hem je. 2 meter 15 tegenover jou. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, ik zat wel gelukkig in Rossel, Dus dat scheelt wel. Maar je voel je eigenlijk dan wel klein. En aan de andere kant. Uh, uh, ja, is het is gewoon geweldig om daar te staan. En, uh, en je weet het. En uh, ja, basketballers, dat zijn uh, ja, gewoon uh, lange mannen, noemen we het dan maar. En uh, ja, bij Bronsel-basketball zijn de lange mannen ook heel erg belangrijk. Maar dan zijn we toch altijd nog wat kleiner dan dat je. Ja, als je zit, ben je toch wel kleiner dan dat je staat. Dus, uh, maar het is gewoon geweldig. Maar je was eigenlijk heel groot, toch? <laughs> Ik, uh, ja, of, of qua daden zeker. Ja, alleen, uh, ja, dus, uh, nou nee, was mooi. En de hand van Koekortje was twee keer zo groot als jouw hand. Ja, ja. ook dat, ja. ja. <laughs> Wat een herinnering, hè? Gek is dat, blijft altijd bij. Ongelooflijk leuk. Wat er nu gebeurt met het rolstoelbasketbal is toch wel heel bijzonder. Vertel eens iets over dat Papendal gebeuren met zowel de mannen als de vrouwen. Nou, we zijn, uh, na 2000, uh, wat is het, uh, uh, even kijken, 2007 zijn we fulltime programma begonnen op, uh, op Papendal. Uh, mede door het NOC-NSF met, uh, met fulltime programma's om te kijken van, hey, hoe kunnen wij toch uh, medaillekandidaten worden of zijn en blijven uh, voor de Paralympische Sporten. Dus in 2007 zijn we dus begonnen op Papendal met een fulltime programma voor de heren. Dat houdt in dat er uh, ja, elke dag gewoon getraind wordt. Uh, echt uh, uh, sport nummer één. En natuurlijk uh, gecombineerd met je opleiding en noem maar op allemaal. Maar uiteindelijk wel uh, met als doel om, om de medaille te halen op de, op, op de Paralympics. En, uh, en ze hadden al mij gevraagd, van ja, zou jij het leuk vinden om, om het rolstoelbasisbal in Nederland weer naar de wereldtop te krijgen? Zeker voor de heren. Want de dames deden wel al aardig altijd wel mee, Europees gezien. En wereldwijd zaten we wel bij de top 6, maar dan ook nog liever nog wat hoger. Uh, nou, dus we zijn gewoon begonnen in 2007 en, uh, met dat fulltime programma. En uh, dat uh, resulteert nu naar, uh, naar succes. En, uh, en uh, je ziet gewoon als je elke dag met je sport bezig kan zijn en elke dag trainen... dat er dat bepaalde uh, prestaties mogelijk zijn. Dat de mensen van tevoren hadden gedacht dat dat nooit haalbaar zou zijn. Want je kan het ook niet meer vergelijken met, uh, met 15 jaar geleden. Als je het basketbal ziet of nu, hè, dan, dan is het een, ja, een heel ander niveau. De stoelen zijn verbeterd, zijn heel anders geworden. Het basketbal is veel fysieker geworden. Je moet gewoon minimaal twee, drie keer in de week in een krachtong zitten. Uh, want anders kan je gewoon niet meer mee. En, uh, en, en ja, die faciliteiten op Apeldoorn hebben wij. En, en, uh, en zoals de dames team heeft een A-status... Uh, waardoor dat ze volledig zich volledig kunnen focussen op hun sport... En uh, waardoor dat hun een inkomst hebben om dan ook alleen maar met hun sport bezig te zijn. En dat is natuurlijk geweldig als je gaat, gaat vergelijken met vroeger. Dat komt door de Europese titel hè, die ze behaald hebben. Uh, ja, en daarvoor waren we al bij top 6 van de wereld. Dus top 6 was ranking uh, belangrijk en, uh, en top 3 van Europa. En, uh, en daar, daar, uh, ja, dat doen we dus allebei. We zijn nu momenteel nummer 3 van de wereld geworden. Vorig jaar op het WK uh, met een, uh, een, uh, ja, een fantastisch half finale. Maar uiteindelijk wel verloren met één punt verschil van uiteindelijk wereldkampioen Canada. Uh, waardoor dat we voor 3 en vier tegen Amerika moesten spelen. En, uh, en die wedstrijd wonnen wij. Dus uiteindelijk zijn we derde van de wereld geworden. En het jaar daarvoor waren we Europees kampioen geworden... na 26 jaar om, uh, om een keer van die Duitsers te winnen. Dus dat is altijd wel fijn. En dat hebben we behaald. Dus we zijn momenteel Europees kampioen en derde van de wereld. En, uh, en de focus ligt nu op het EK uh, over twee weken. En, uh, om, om dan die medaille weer naar, naar Nederland te kunnen halen. En dan alle focus op, op Rio. Ja, want je bent er eigenlijk een beetje van overtuigd... dat het moet lukken daar. In Rio? Uh, daar, daar werken wij keihard voor en, uh, en dat is ons doelstelling dus, uh, en, uh, ja, en, en, en, en daar gaan we voor en, uh, dus, dus ja dat is iets uh, waar, alles nu, uh, waar we alles voor doen. Jij speelde mee in 88, 92, 96 en 2000. Toen was het niveau van het Nederlandse Herenteam enorm. Hè? Het ging altijd om de eerste, tweede of de derde plaats. Toen werd het wat minder. Hoe komt dat? Maar ik heb 2004 ook nog meegedaan. Oh ja, 2004. En, 2004, en uh, op zich 2004, 2005, 2006 waren we ook nog wel uh, bij de top. En daarna is het zeg maar uh, ingestort. Uh, qua heren. Omdat er gewoon een aantal jongens uh, uh, gestopt zijn. Uh, die al jarenlang uh, uh, de beste spelers van de wereld waren. En die zijn al gestopt. Dus we hadden een gat. En de gaten zijn we nu al aardig zijn we aan het opvullen. En uh, dus, dus de talenten komen er weer aan. En, uh, en we moeten er dadelijk weer staan met de heren. En, uh, en de dames is altijd wel rond de top gebleven. Uh, maar maar na de, ja, gezien het fulltime programma, hoe we dan in 2011 zijn met een fulltime programma begonnen met de dames. En uh, wat resulteert in de resultaten, wat ik net al vertelde. En nu dan uh, voor het doel uh, Goud en Rio. En uh, ja, dus, uh, dus daar doen we alles voor. Zij, ja, jan van der Linden in de Watertoren Sport. Sportprogramma van 10 tot 12. We draaien ook de muziek van deze bijzondere gast. Ja. En Charles, wat heeft hij. Je nou. mag niet dat nummer van 010 draaien. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, uh, uh, uh, hij heeft natuurlijk een heel rijk sportverleden, ja. Gertjan. En volgens mij ook nog een hele uh, rich future. En uh, Lionel is ook al jaren Richie. En je zal het niet geloven, hij komt ons zomaar hello zeggen. Hallo voor Gertjan van der Linden.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 You know just what to say And you know just what to do And I want to tell you so much I love you.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 torensport met een heerlijk nummer dat gezongen werd. We gaan, het was een speciale nummer, hallo, voor Gertjan van der Linden, de gast van vandaag. Gertjan, jij bent uh, 520 keer uitgekomen voor het Nederlands team. Maar dat was toen jij speelde, heel anders dan dat het nu is. Hoe zit het allemaal? Nou, er is inderdaad wel heel veel veranderd in die tijd. Ik heb net al verteld dat ik nu fulltime bondscoach ben op Papendal. Dat we elke dag trainen. Uh, we hebben het CTO, dat is een jaarlijks programma uh, met, met onze talenten. Om die op te leiden en, uh, uh, en te begeleiden naar een topprestatie Uiteindelijk om een doel te bereiken, dat ze een medaille op een spelen. Dat is uiteindelijk het, het, het doel van iedereen. En hebben, uh, in zijn totaliteit uh, zijn er nu op Papendal momenteel 62 rolstoelbasketballers uh, wekelijks aan de slag. Waarvan dat je het uh, Nationaal Teherenteam, het Nationaal Damesteam en twee jeugdselecties... die gewoon elke week uh, uh, aan het trainen zijn... We hebben nu drie fulltime coaches, waaronder ik zelf dan de hoofdcoach. En dan hebben we als assistente Irene Sloof, die ook verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding. En Moes je de is dan ook assistentcoach. En wij met z'n drieën hebben dat fulltime programma die we dan wekelijks draaien op Apendal. En, uh, ja, en, en al die atleten, de senioren, die trainen ongeveer zo'n 20, 24 uur per week. Uh, worden ook, we hebben ook een fysieke trainer. Uh, wat allemaal dan uh, zeg maar bekostigd wordt. Gelukkig door het CTO en het NOC-NSF om, om het voor ons dit allemaal mogelijk te maken. Dus daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Want zonder dat ga, ga je het echt niet meer redden wereldwijd. En, uh, ja, en, en wij staan daar dus gewoon elke dag uh, met die atleten. Uh, met alles. Of dat het nou over voeding gaat, over mentale begeleiding. Uh, ja, uh, we hebben daar een dokter, uh, we hebben een aantal visio's tot onze beschikking dus, uh, met het Sportmedisch Centrum. Dus zo zitten we, ja, het uh, ja, is gewoon, op Papendal is het gewoon echt een en al topsport. En op die manier uh, ja, kan je alleen maar van dromen als, als sport al zijn, dan omdat, uh, om dan op die manier je doel te bereiken. Verschil tussen zomer en winter, hè? Ja, we hebben het jaarlijkse programma dan CTO. En dat is dan iedereen gemengd en, uh, en, uh, en alles bij elkaar. En dan in verschillende groepen. En ook qua niveau en, uh, en qua handicap ook. Hè. Dus daar kijken we echt wel naar. In de zomermaanden heb je echt met Nationaal teamprogramma's te maken. Dus uh, momenteel zijn we gewoon heel druk met het heren uh, Nationaal Team en het dames uh, Nationaal Team. Dat is gewoon gescheiden. De jeugd heeft, uh, heeft rust, heeft even vakantie. En uh, die twee teams zijn we nu aan het klaarstomen om, uh, om, om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is dadelijk Rio. En bij de heren hebben we dan oud-international Frits Wiegman en Moesterwajabari als eindverantwoordelijke. En bij de dames uh, is, ben ik dan uh, samen met Irene Sloof uh, de coaches om, uh, om dat doel te gaan bereiken. En, en we hebben, daarnaast hebben we gewoon een, een volledige staf om ons heen. En, uh, en, en werken we wel een heel jaar in een bepaald proces. Als je kijkt naar de dames werken wij op het mentale gebied met een heel, heel proces... Uh, en, en en en dat is gebaseerd op het op het SMIPE van van daar zijn we dan mee begonnen met een persoonlijkheidsanalyse van iedereen te maken en op die manier te communiceren waardoor dat het uh, uiteindelijk rendement op het veld een stuk hoger gaat worden en ik moet zeggen dat wij daar fantastische uh, resultaten mee bereiken en uh, en uiteindelijk moet dat resulteren op een medaille en daar gaan we voor en wij zijn deze weg ingeslagen en uh, het, het wordt door iedereen heel positief ervaren en uh, en en ja dus dus dat is voor mij best wel heel erg belangrijk. Hartstikke goed, zeg. Wat een verschil. Onvoorstelbaar. Ja, maar je moet niet vergeten dat in die tijd... Uh, want, want veel trainen, als ik dan even zelf naar mijn eigen basketbalcarrière ga kijken... toen trainde ik ook elke dag minimaal vier, vijf uur. En uh, alleen dat deed je dan individueel. En, je had niet met een, en dat deed je dan met een enkele speler er nog omheen. En behalve de laatste periode van zes tot acht weken... was je dan wat meer aan het trainen met heel de ploegen. En je ging dan wel naar toernooien en, en, en voorbereidingsweekenden... Maar nu is het gewoon een heel jaar. En je hebt nergens naar om te kijken en alleen maar met je sport bezig te zijn. Dus, dus dat is een, toen deed je en werken en je sport. En dan trainde je ook wel vijf uur. Dus je was gewoon pak een beetje, wat is het, 16 uur aan de slag. En je kon dan gelukkig nog misschien acht uurtjes slapen. En tegenwoordig is het gewoon vier, vijf uur trainen. En je voeding opletten en noem maar op allemaal. En daarnaast heb je gewoon niets. En, uh, en, ja, en dat is ook het leven van een topsporter om het doel te bereiken. Je hebt dan ook helemaal, helemaal niets. Totdat tot, tot je uiteindelijk die gouden medaille hebt gehaald. In het kader van bekend worden, gaan jullie ook met de dames op toené? Ja, uh, we zijn nu volop bezig in de voorbereiding voor volgend jaar. Om, uh, we willen gewoon met de dames gewoon goede wedstrijden spelen. We hebben het afgelopen jaar hebben we dan twee jaar lang in de Nederlandse competitie meegedaan. In de herencompetitie. Uh, we, we willen elk jaar weer een volgende stap maken. We hebben nu gekozen om volgend jaar uh, ongeveer zo'n drie wedstrijden per maand. Uh, te gaan toeren door Nederland, dat we iedereen zeg maar, kenbaarheid geven... over het rolstoelbasketbal, de ploeg naar Goud in Rio met de dames. En ze willen dan uh, overal dan een soort van demonstratie... maar dat is voor ons uiteindelijk een oefenwedstrijd spelen... tegen een herenteam, en of dat het dan een gemengd team is... Uh, vanuit Allstars of een uh, competitieteam of, of uh, een team uit België... of een, damesteam, uh, uh, een internationaal damesteam vanuit Engeland of Duitsland... Om, uh, om dan oefenwedstrijden te spelen, uh, om ons zo zeg maar, klaar te stomen... en de sport meer uh, vruchtbaarheid te geven door het land. En, en daar zijn we volop mee bezig en dat gaat er echt fantastisch uitzien. Heel professioneel, hartstikke goed. De meiden zijn allemaal dochters. Ik heb ook een dochter, Mariette, en die heeft net een dochter, Emma. En daarom wil ik gewoon nu mijn muziek. Dochters van Marco Borzata.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 blijft er altijd klein Je grote dag. Heerlijk nummer van Marco Borsato. En dat nummer werd gedraaid voor Gertjan van der Linden... en voor mij en voor mijn dochter en voor mijn kleindochter. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat de sport voor mensen met een handicap... vandaag centraal staat in onze uitzending. Gertjan, Mister Mr. Rolstoelbasketbal, is in de studio. En we hebben aan de telefoon een ander heel bijzondere sporten... Hij is 57 jaar, geloof het of niet, hij deed mee aan acht Olympische Spelen. En afgelopen week, in het Zwitserse Nottwiel, behaalde hij een bronzen medaille op het henbijken. Ik vind het allemaal ongelooflijk. Goedemorgen Johan Rekers. Goedemorgen Henny. lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden, maar hoe kan dat nou joh? En geen Jan in de studio. Open. Ja. Dat is niet zo lang geleden toch, Johan? Nee, maar die... Die kom, die kom ik uh, nog regelmatig tegen. En andersom natuurlijk. Ja. Maar vertel joh, hoe kan het? 57 jaar bronzen medaille op het wereldkampioenschap. Nou, ik wil het aan jou vragen. Hoe, hoe, hoe kan het dat ik het doe? Dat, uh, ja, nee, ik ben er heel blij mee, uh, Henny. Ik ben er heel blij mee. Dat, uh, ja, voor die tijd uh, hoop je daarop. En uh, als je het dan waar maakt. En, ja, ik, ik doe een paar dingen goed, denk ik. Ik kan heel goed de uh, leggen. Ik ben nog super fit. Ik heb nieuw materiaal aangeschaft. Ja, ja, het is een optelsom altijd. Maar... Ja, maar die optelsom gaat ook over trainingsuren en die maak jij behoorlijk veel. Ja, ik zit al wel uh, tegen 20, 25 uur in de week, ja. Het, uh, maar goed, um, ja, wat is de definitie van uh, topsport, is dat het, uh, het aantal trainingsuren. Ik denk dat het uh, ook talent en aanleg is, maar goed, dat kan Geet Jan ook bevestigen, denk ik. Ja, dat is absoluut zo. Gegeven. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En uiteindelijk word je afgerekend op een medaille, en die heb je weer. Dus uh, <laughs> dikke complimenten. <laughs> ja. Hoeveel medailles heb je? Hoeveel medailles ik heb? Uh, met de Paralympics heb ik uh, twee grote, één keer zilver en één keer brons De gouden medailles in 80 en 84. Zilver, 92 Barcelona. Ah, je weet het allemaal al, Ai, 2004 uh, Athene. Ja, ja, ja, toppie, toppie, ja, toppie. Nu wordt er weer tijd. Ja. Dus ik moet nog eerst gaan natuurlijk, hè? want uh, ik heb nu voldaan aan uh, bepaalde eisen. Ja. En dan moet je nog gaan. Maar je, je gaat er zeker naartoe, naar Rio? Nee, dat is niet zeker, want uh, je, er zijn maar uh, waarschijnlijk zes stadplekken. En nu moeten we even kijken wie daar allemaal een medaille hebt gewonnen. En uh, er komt nog een WK-baan aan. Ja, en dat gaat aan bepalen de... of je gaat of niet? Ja, dat uh, heeft er wel mee te maken, maar het is wel zo natuurlijk als je op... Uh, op het podium eindigt dat je wel een hele goede kans maakt. Ja, ja, maar je hebt voorlopig die medaille in je zak. Hebben de anderen ook al medailles in die groep van zes? Uh, ja, groep van zes. Ik ben de overzicht kwijt. Uh, er is ook een bepaalde matrix bij ons. Uh, en die heb ik niet. Die heb ik nog niet. Nee, ik ben eerst bezig geweest om heel hard te fietsen. En uh, nu moeten we kijken hoe alles uh, gaat plaatsvinden. Ik ga eens vragen aan Gert-Jan of die er iets van weet. Hoe zit dat, Gert-Jan? Nou, je hebt, als land heb je gewoon uh, zoveel slots, uh, krijg je. Naar de hand van de prestaties op WK's en EK's. En dat uh, slot houdt dan uh, plekken in, zeg maar, dat je deelnemers mee mag nemen naar de Spelen. En uh, dat houdt in, als, uh, als je als land uh, heel veel uh, kandidaten hebt voor medaillestalen, mogen er uiteindelijk nu dan, ik hoor dan van Johan nu het aantal zes, mogen er maar mee. Dus als je op verschillende uh, disciplines, uh, ik noem maar wat, de negen uh, medaillekandidaten zou hebben, dan moeten er echt drie afvallen. En dan is het heel vervelend, maar zo, zo werkt het momenteel wel. Dan 26 uur per week trainen en dan niet mogen. Nee, maar Johan ja, maakt nu een heel goede kans. Er van, uh, Wat zeg je, uh, Johan? Ik zeg, daar zijn heel veel van die <laughs> uiteindelijk afvallen. Ja. ja, dat hebben we vier jaar geleden nog meegemaakt. Dat, uh, ja, dan valt er toch iemand af wie eigenlijk wel op een speler thuis hoort. Ja, dat, uh, het is bijna een soort, uh, je moet het bijna zien als een soort scheet of met schaatsen. Ja. Dat, uh, dat zijn heel veel uh, wie de eisen en uiteindelijk de allerbeste gaan. Ik ga een gemene vraag aan je stellen. Je zou, als je gaat naar Rio de Janeiro... 58 jaar zijn. Betekent dat dat de sport voor mensen met een beperking... geen niveau heeft? Of betekent dat dat jij ongelooflijk veel niveau hebt? Nou, dan, dan ga ik het wel bij het laatst houden. En, uh, ja, ik refereer even deze keer een gek jongen omdat hij ook alle kennis hierin heeft uh, natuurlijk. Uh, die weet ook van dat het... Uh, het niveau is heel hoog en mee, wanneer je mijn concurrentie aan de stad ziet... dan zul je zien van, ja, dat, ik, uh, ja, dat ik uitzondering ben hierin. positieve uitzondering. Ja, een hele positieve een heel uitzondering. Een positieve heel uitzondering. Positieve ja. uitzondering. Ja, ik denk dat uh, Johan, een van de meest talentvolle uh, spelers... die op die, die leeftijd op dat moment nog zo kan presteren wat hij presteert... dat dat ook een talent is. En ik denk dat dat een uitzondering geval is. En zo zijn er wereldwijd zijn er nog wel een paar enkele voor, te, te benoemen... Maar wij mogen in Nederland zijn met, uh, met uh, zo'n persoonlijkheid en zo'n sportman als, als Johan... die, uh, die dan uh, leeftijd zo onbelangrijk maakt, maar alleen maar voor de sportprestatie gaat... denk ik gewoon dat het een uh, dik voorbeeld is voor vele anderen. Als je gaat, ben je dan recordhouder qua leeftijd, Johan? Weet je dat? Ik zou het niet weten. Nee, denk... uh, wat bedoel je? Internationaal of nationaal? Nee, internationaal. Internationaal, dat dus ik... zal Heinz Vrij uit Zwitserland zijn. Dat is ook een uh, handbiker. Is die ouder dan jij dan? Nee, heel iets jonger. Ja, nou, precies. Dus ben jij record houden. Dat record heb je in ieder geval te pakken. Ja, maar uh, dat zijn geen echte records. Dat, uh, dat hoef ik niet... Uh, ja. Nee, dat... Uh, ik, ik wil graag presseren. Maar ja, als je vijf, vijf, zes uur per dag traint, dan betekent dat gewoon dat je op een gigantisch niveau moet zitten. Zie je wel eens een arts? Wat zei je daar? Zei hij niet. Zie je wel eens een arts? Nee, nee, nee, nee. nee. Nee, dat, uh, nee, dan had ik het al heel lang niet meer volgehouden als ik daarmee bezig uh, was geweest. Nee, dat, uh... Het gaat uh, gewoon... Puur uh, natuur. Puur natuur, absoluut. Hartstikke goed, man. Ja. Nou, ik wens je alle succes. Geert-Jan ook. Heb je nog iets te zeggen tegen, tegen Johan? Nou, we zien elkaar binnenkort wel weer. Ja, weer. Dat, ja, de wereld is ja. klein, hè, op dit en, gebied. Uh, Geert-Jan binnenkort, uh, volgens mij, in Engeland gaat hij naartoe met de dames. Ja, en daar moet het gebeuren, hè. Ja, da nou, dat gaat hem ook zeker lukken. En uh, succes uh, gewenst ook voor Geert-Jan en zijn team. Heel, dus, heel even ik. nog over dat notwiel in Zwitserland. Ja. Wie waren daar 1 en 2. Um, de, de nummer 1 was uh, Alessandro Sanadi, dat is de voormalige uh, Formule 1 -kleur. Ja. Ook bijzonder natuurlijk, en dan zijn er ook heel veel camera's in de buurt. En de uh, tweede was uh, Plat uh, Ook in Nederland. Ik ook nog uh, wat zeggen, want dat, dat is, daar moest ik vanmorgen wel even aan denken, dan weet ik uh, dat je belt. Nou, Geert-Jong dubbele amputatie, Sanadi dubbele amputatie... Nou, de, uh, en we hebben natuurlijk een ontzettend goede basketballer in het nationale team van de mannen. Ook een dubbele amputatie, Mustafa. Ja. Nou, misschien moeten we daar aan denken. Hoe bedoel je dat? Ja, maar, uh, ik vind het heel bijzonder dat die dubbele amputaties... Uh, zo goed doen en zo lang volhouden. Wat vind Geert-Jong daarvan? Ja. ja, wat moet ik ervan vinden, Johan? Uh, ja, het is zo. Dus uh, ik denk dat we een ideale handicap hebben ook om, om deze sport te beoefenen. Laat ik dat vooropstellen. stellen. Ideale en, uh, handicap. Ja. Heel veel succes, Johan. Dank dat je er even was. En um, voor jou is het volgende nummer, heb ik ooit gezegd, van Clouseau.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 De man die het rolstoelbasketbal in Nederland groot heeft gemaakt en nog steeds heel erg betrokken is bij de coaching van de nationale teams. Hij noemde in een van de eerdere uh, bijdragen in dit programma SMIPE. En SMIPE is wat bijvoorbeeld bij Vitesse op de shirts, op de rug, op de shirt staat. SMIPE is heel nieuw, spraakmakend. SMIPE is een online tool waarmee je heel eenvoudig in slechts drie stappen en enkele seconden de persoonlijkheidsanalyse van iedereen kunt opvragen. Maar ook die van miljarden andere mensen. In je smip analyse kun je lezen hoe je overkomt op anderen, hoe je zelfbeeld is, wat je kansen zijn, hoe jouw levensweg eruit ziet en wat je levensdoel is. Eigenlijk geeft SmiP dus een kijkje in ieders leven. En jij bent er druk mee, Gertjan. Nou, ik vertelde net al dat wij met een aardig proces bezig zijn om, om uiteindelijk ons doel te bereiken, het goud in, in Rio. En, uh, en toen kwam ik op mijn pad, kwam ik Herschel jan Smink tegen. En uh, nou, die is dan eigenaar van het hele Smyp uh, verhaal. Maar daarentegen is hij ook gewoon coach en, uh, en personal coach, ook van mij. En uh, ik heb met hem hebben we gewoon eens geanalyseerd van, hey, hoe kunnen wij nu vanuit die bronzen medaille uh, die we hebben behaald in Londen, hoe kunnen we daar nou goud van maken? En uh, nou en dan is niet alleen het vlak wat er gebeurt allemaal met een balletje dribbelen en door het netje en tactisch allemaal, maar ook het mentale aspect. Er staat een hele belangrijke rol in. En uh, naar en de hand van zijn werkzaamheden als coach zijnde, nou, hebben we gewoon het team geanalyseerd en het bleek gewoon dat we gewoon qua communicatie onderling en zeker bij een damesteam wat, wat best wel heel belangrijk is, hè, want. Uh, ja, er kunnen wel eens dingen gebeuren en daar hebben ze drie maanden later nog over. Ja, hoe kunnen we dat nu toch gaan verzorgen dat, het, dat we daar niet te lang bij stil blijven staan, maar dat we dat snel weer terug gaan naar het doel om het doel te bereiken. En nou, daar hebben we hebben een aantal sessies mee gehad en, en we hebben leiders gemaakt in de ploeg. Dus ik werk met een selectie van 16 meiden van het nationaal team. En daar hebben we vier leiders hebben wij daarin, in, in gemaakt, die de ploeg zelf heeft gekozen. En die vier leiders die, die worden ook begeleid dan uh, door Hessel en, uh, en door mij. Om, om ervoor te zorgen dat we dadelijk als team zijn, als één team. Ja, dadelijk uiteindelijk ons doel te gaan be, be, bereiken. En daar was, mij was daar dan een onderdeel van om de gesprekken op gang te brengen. Nou, dat hebben we nu wel gepasseerd. En tuurlijk uh, hebben we het er altijd nog over bepaalde dingen. Want het gaat ook over persoonlijkheden. En, en het gaat niet over wel is niet. Dus het gaat over dat je met elkaar is over bepaalde dingen gaat praten. Die je misschien anders niet zou... Uh, niet bespreekbaar zou maken. En, uh, en nu is het gewoon. Uh, nou, hoe gaan we met die leidende rol om. En, uh, en, uh, en hoe zorgen we er nu voor. Dat we niet te lang blijven bij een gemiste lay-up. Dat we niet nog zes seconden erover hebben. Maar dat je gelijk om kan schakelen. In iets positiefs. En, uh, en dat gebeurt op trainen. En dat gebeurt zeker bij de wedstrijden. En, uh, nou, en, dan, en, dan, dan, en ik heb dan als sparringpartner. Heb ik dan mijn collega's. En daarnaast heb ik dan een externe met Hessel Jan. Heb ik dan iemand die... Die je dan dingen kan delen. En over dat het nou over organisatorische dingen gaat. Of over uh, uh, inhoudelijke dingen op het veld. Uh, is het gewoon even fijn om daar ook met een buitenstaander eens af en toe over te sparren. Ongelooflijk hè, de ontwikkeling in de sportbegeleiding. Uh, ja ik, uh, en, en ik weet zeker dat we er echt nog niet zijn. Uh, uh, en en, en ik, ben, ik vind het gewoon super gaaf om daar een onderdeel van te zijn. En het leukste van alles vind ik gewoon het mensen coachen. En hun tools toereiken om, om hun uiteindelijk hun doel te, te, te kunnen gaan realiseren www.smipe.nl Smipe .nl. Smype is voor iedereen in de wereld toegankelijk. Hè? Het is betaalbaar, eenvoudig. Hoe gaat het? Je hoeft alleen maar een geboortedarm geloof ik en een achternaam in te voeren. Ja, ja, ja en je geslacht. Ja? Na dan van drie, dat gaat met het endogram en de stem van Pythagoras. En er zit een heel, heel, heel methodiek achter. En, da en daar gaat het ook voor mij nu eventjes niet om. Het gaat mij gewoon om van dat je iets uitdraait en, en het is helemaal niet om de wijsheid in pacht te hebben. Uh, verre van dat, want dat, dat, dat, dat moet het ook helemaal niet zijn... of dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. Maar je gaat over bepaalde dingen, over je levensweg praten... over je zelfbeeld en gewoon eens met elkaar uh, over bepaalde dingen dat te bespreken. En dat kan je gewoon invoeren op internet... En je kan het voor iedereen uitdraaien. Maar dat geldt ook voor je relatie of, of je eerste ontmoeting. voor een relatiebureau. Je, je, je, je draait allebei je smijp uit. En je gaat even smijpen. En je, en je gaat kijken van wat klopt er wel en wat klopt er niet. En je hebt gewoon een leuk gesprek. En, uh, en voor de rest uh, ja, is het ook allemaal niet zo, uh, niet zo moeilijk. Het is gewoon uh, uh, om met elkaar een bak koffie te drinken. En in een goed gesprek iets over andere dingen te praten. Dan dat je misschien anders niet over zou hebben. Zelfcoaching, dus voor alle lagen van de bevolking. En er komen goede gesprekken uit, hè? Ja, blijkbaar wel. En, uh, en uh, of tenminste, dat gebeurt wel. Die ervaring hebben wij wel. En, uh, en uh, ja, en, en het is, je hebt heel veel methodes uh, die, die bepaalde gesprekken of, of persoonlijkheidsanalyses, uh, noem maar op. Er zijn er, er talen, tientallen misschien wel. Maar, maar deze gebruiken wij. En, uh, en uh, naar de hand van uh, de persoonlijkheid met hersel... Uh, hoe ik dan uh, daarin begeleid word, is het gewoon heel prettig voor het team. Je kunt dus je eigen persoonlijkheidsanalyse matchen met iemand. Bijvoorbeeld uh, je grote liefde, je collega, je teamgenoot, voetbalteam, je kinderen. Het heeft zin, zeg jij? Uh, voor, voor mij heeft het zeker zin en ik denk uiteindelijk dat het voor iedereen zin heeft. En, uh, en, uh, en, en, en ja, het, het nogmaals, het is een tool om, om een gesprek te gaan. En dan kan je ook zeggen van ja, je kan ook een bak koffie kopen en dan, uh, en dan eventjes gezellig met elkaar gaan praten. Dat kan. En dat is een eigen keuze van iedereen. Maar een succesvolle samenwerking tussen die twee personen, dat is het allerbelangrijkste ermee. Ja, dat denk ik wel. Je kan ook twee personen met elkaar matchen. Dus je kan ook het matchverhaal eruit kijken. En dan kan je zien waar eventueel uitdagingen voor jullie tweeën liggen of niet. En, uh, en, uh, en, en dan kan je dus weer met elkaar over praten: van, heb jij datzelfde gevoel of niet? Nou ja, wij hebben hem net samen uitgedraaid. En jij gaf net al aan van: goh, dit is ongekend uh, hoeveel uh, uh, dingen die matchen. Dat ik bij mezelf denk van uh, oké, okay, dan uh, hebben we alweer een aardig gesprek erover gehad. Ja, het is natuurlijk ook belangrijk om een team te maken. Hè? Want in de sport, hoe goed je ook bent en hoe goed de individuele spelers ook zijn. Als het geen team is, kan je nooit winnen. Maar Je hebt ook heel veel coaches die gebruiken ook action type. Hè? Met over introvert en extrovert en, en, en noem alles maar op. van Zoveel moeite wel hebben, zoveel moeite niet hebben in je team. Nou, de, de, de, uh, helaas hebben wij met aangepast sporten. Hebben wij niet die hele grote vijver dat wij een keuze hebben. Ik als coach zijnde heb 16 meiden waar ik, of misschien 18 meiden in Nederland... waar ik uit een selectie moet maken. Dus ik heb er maar 16. Dus dan is communicatie heel erg belangrijk. En als ik een vijver zou hebben met 50 meiden... ja, dan, dan kan je ook op een andere manier selecteren. Dus wij moeten op communicatiegebied... Uh, of dat ze elkaar wel of niet mogen of allemaal dat soort dingen hebben... moeten wij hele belangrijke stappen zetten. En uh, uh, omdat je niet uh, die, die vijver hebt... Waar je uit kan putten van om te zeggen van, oké, okay, jij bent nu, nou, we hebben een introvert iemand nodig en geen extrovert iemand. Dus we selecteren jou wel of we selecteren jou niet. He, dus, en die keuzes, het gaat uiteindelijk van de beste speelsters meenemen. En ook voor ons is dat zo. En we hebben dan ook nog met, uh, maar wij, onze vijver is niet zo groot. Dus je moet, je moet alle uh, middelen die je maar kan krijgen, en zeker ook op mentaal vlak, uh, denk ik dat we dat gewoon moeten aangrijpen. En, uh, en nogmaals. Het is uiteindelijk een aantal procent wat het je winst oplevert. Maar elke procent die we willen waarmee ook kunnen pakken, die willen we pakken. En of dat het nu over voeding gaat, over mentaal, over de balletje door dat ringetje, meer trainen, eh, enzovoort, enzovoort, eh, is dit ook een, een tool. www.smype.nl. Je zei toen ook, kijk ook even op www.vrolijkemomenten.nl, want dat is dezelfde man. Vrolijke... Een, van de, een, een van dezelfde mannen. Ja. Dat is een van dezelfde mannen. Vrolijke momenten. Ik, je zit tegenover me, Gert-Jan. Ik herinner me 1992. Toen gebeurde er iets heel geks in die karaokebar. bar. Ja, dat klopt, ja. ja, ja, we hadden, ja in, in Barcelona hadden we een karaokebar bar. En, uh, en we maakten een geintje. En, uh, en voordat je het wist, van het Nederland, het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Wat, het, wat het uiteindelijk goud heeft gewonnen in, in Barcelona. Stond uh, een bar. En. Uh, ja, en daar uh, stonden, we, stonden we opeens met z'n allen te zingen. En uh, nou, je, je kent de ploeg nog toen die tijd. En je geloofde echt niet dat een aantal mannen dan op een podium gingen staan met een microfoon. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. En ik denk dat wij de smaakmakers zijn geweest van die avond. Maar uiteindelijk denk ik ook van heel de Spelen in 92. We hebben het opgenomen. Ja, ik weet het. Helemaal uit je dak. Hé! Hey. Hé! Hey. Het eten werd koud en Jan de werd heet en in de straat weer klonsen. Ze... In Barcelona, gouden medaille winnaars, fantastisch was dat. Ja, het was super gaaf. Ja. Zo zijn er natuurlijk allerlei leuke momenten in al die jaren dat je bezig bent in die sport, weet je er nog een paar. Ah, je hebt het nog wel een keertje gefilmd toen we in Athene in 1991 zijn we nog een keer helemaal naar boven gegaan. Kun je dat nog herinneren? Dat ja, we de trap helemaal op moesten lopen. Nou, nog een trappen, even... he, dat waren geen trappen, dat is allemaal uitgehakt. Ja, en toen kwamen we boven en uh, toen mochten we niet naar binnen omdat we in een rossel zaten. Precies. Want dat waren ze een beetje. Uh, ja, dus dat waren wel hele aparte dingen natuurlijk die we wel mee hebben Tekenend voor de maatschappij. Ja, ja zeker in Griekenland. En ja. We werden ook uh, geweigerd trouwens in taxis mee te nemen. Uh, werden we werden niet meegenomen. Dus, uh, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die dan wel bijblijven. Ja. Ja. Ja, voor de rest uh, ja, het is gewoon geweldig dat je dat je op op dat soort evenementen altijd hebt mogen mogen en kunnen spelen. En uh, en nu ook weer dat als je ziet ook weer de laatste keer in Londen dat dat er gewoon de, de het baasbal gewoon verder uit het uitverkocht is alle ja. alle wedstrijden. Ja. Dus ik kijk uh, wel weer uit naar naar Rio dadelijk. Ja. Leuk, nog in 1980 was het voor het eerst dat het publiek kwam bij jullie sport in Arnhem, weet ja. je wel? Ja. Weet je nog hoe het basketbal daar beleefd werd? Was ja, fantastisch. Arnhem, in Arnhem, de Rijnland. Ja. Ja, ja, ja. Dat je atleten nog met, met een bus uit Brabant, er kwamen bakken van mensen kwamen ja. vandaan. Ja, dat was gewoon super gaaf. Ja. En ik was toen 13 als zwemmer. En ik weet nog goed dat ik de finale, die, die mo mocht ik niet zien, want ik moest de andere dag nog, uh, nog zwemmen. Dus, uh, dus ja, ik ben er toch tussenuit geflipt en, uh, en toch wezen kijken. Dus, uh, dus uh, ja, dat, uh, dat heeft die bonskoos nooit geweten. Dus, uh, dus uh, dat zijn altijd wel de anoddotes die je natuurlijk bij hebt. Ja. En uh, ja, ik weet ook nog wel, ja, we hebben genoeg uh, dingen ook uitgevreten natuurlijk. En mijn eigen rolstoel is een keer gestolen geweest in 1984. Ja, dat ja, is ook heel apart. Ja. Ja, voor mij waren de spelen in, in Barcelona 92 en Sydney... Tweede, uh, tweede, dat, was, dat waren voor mij de mooiste. Wat voor ja. jou? Nee, voor mij precies hetzelfde. Ja, 92 was natuurlijk. Uh, Barcelona was, was zo'n happening. En, uh, maar daar gingen we ook maar voor één doel en dat is goud. En uh, in 2000 waren we, waren we wat meer de underdog. En, uh, en toen hadden we ook een fantastisch resultaat in Sydney. Maar Sydney was natuurlijk, toen wij daar binnenkwamen, was natuurlijk één en al oranje wat, wat gepresteerd was door de Olympische ploeg met, uh, met het zwemmen. En uh, dus alles was Nederland daar. En uh, wij kwamen er binnen en gingen gewoon mee in die flow. En, uh, en, uh, en ja we hebben daar ook een fantastisch toernooi gedraaid. En dan wordt het wel geen goud, dan wordt het zilver. Ja. Maar gewoon een geweldige prestatie. Want niemand had dat ooit verwacht dat wij daar überhaupt nog in een finale zouden. Nee, het was geen gaan. goudverlies, het was zilver winnen. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja, mooie dingen. Mooi hey, sportland ook, hè? want je moet niet vergeten dat allebei de voorbeelden die je geeft. Barcelona en Sydney, dat zijn natuurlijk twee uh, sportsteden uh, bij uitstek. En dat merk je gewoon. En dat, zijn, uh, en, en dat, dat haal, je, überhaupt haal je dat terug. Geweldige ervaringen. Ja. Ja. Analogie van de sport voor mensen met een beperking en het voetbal. Kan je die trekken? Hoe? Dat ze allemaal moeten smijpen is duidelijk. Maar, zeker bij Ajax. Ja. Ja. Ja, nee, ik zou het zo niet durven zeggen. Ja, voor mij, kijk, als wil één ding weet, als ik niet gehandicap heb geweest, had ik een voetballer geweest. Want ik weet meer van voetballen dan van rozebasketbal. Hoe komt dat? En omdat ik gewoon uh, voetballen vind ik gewoon een fantastische sport. Uh -huh. en, uh, en dat is voor mij uh, ja, alle in uit van de vragen heel veel mensen aan mij: NBA basketbal en dat is toch de wereldtoppen. Maar ja, ik zou al die namen en alles ken ik helemaal niet. Maar je kan alles vragen voor mij over, over de voetbal in Nederland of in Europa. En ik kom wel heel ver uh, met mijn antwoorden. Uh, omdat gewoon, ik vind voetbal vind ik gewoon een fantastische sport. En ja, ik weet gewoon zeker als ik niet uh, een ongeluk had gehad en niet allebei mijn benen had uh, verloren dat ik uh, had gaan voetballen. En of dat ik dan überhaupt de top had gehaald. Dat, dat die Fast kans wel. is veel kleiner. Nou, vast wel. Misschien wel, <laughs> maar dat moeten anderen maar beoordelen. En uh, alleen uh, maar, maar een keer uh, een voetbalteam te gaan coachen of zo op het hoogste niveau. Uh, of, of daarmee bezig te zijn, lijkt mij ook een keer geweldig om te doen. Dus die ambitie heb ik ook nog wel uh, misschien in me. Omdat voetbal, vind ik, gewoon een, een hartstikke mooie sport. En uh, uh, en sommige mensen begrijpen dat helemaal niet. Hè? Maar uh, en uh, maar dat is uiteindelijk wel zo. En dat, dus daar leg ik ook wel een stukje passie op bij de voetbal. Je, Afhoek, bent, nu, je bent door van. je woonomgeving orde, maar je zit meestal in de arena bij Ajax. Ik heb afgelopen jaar meer in de arena gezeten dan uh, dan in de in de in de kuip. Dat klopt zeker. En uh, maar neem niet weg uh, van uh, dat ik wel een, een Feyenoord ben, maar ik uh, maar ik ben niet zo iemand die. Uh, die dan ook gaat zeggen dat andere teams moet verliezen of zo. Want ik vind dat je altijd moet uitgaan van je eigen kracht. En als je gewoon niet goed genoeg bent dan is het jammer. Maar dan hoeft dat niet een reden zijn waarom dat je niet meer bij je clubje bij, bij hoort of bent of zo. En, uh, en, uh, en als ik uitgenodigd word. Uh, ik ben dit jaar bij 1 geweest. Bij Vitesse met Smypen ben ik nu dan een paar keer mee geweest. En, uh, en bij Ajax ben ik dan inderdaad een paar keer geweest met Fonds sport, Omdat dat uiteindelijk ook een organisatie is die heel veel doet voor de sporten. Dat moeten we zeker niet vergeten. En, uh, om, en zeker voor de topsport nu momenteel. En denk ik dat uh, ja, met, met dat soort uitstapjes naar de voetbal. vind ik gewoon fantastisch. En, uh, en daar ben ik volop mee bezig. En Gert, ja, mag ik je dan wat vragen? Hoe kijk je nou aan tegen damesvoetbal? Het is heel actueel natuurlijk. En in de gehandicapten sport heb je natuurlijk ook zowel dames als heren teams. Hoe, hoe kijk je aan tegen het damesvoetbal? Want er wordt een beetje, soms een beetje dunlakend over gedaan. Hè? Ja, maar ik vind, uh, uh, ik vind damesvoetbal vind ik ook een sport voor zichzelf, op zichzelf. En dan moet je dus met elkaar vergelijken. Je moet helemaal die niet de vergelijking maken met de, met de herenvoetbal. Uh, dat vind ik hetzelfde met Rolse en met Valide basketbal. maar dat vind ik sowieso. Dames- en herensport, sporten zijn twee hele andere takken van sport. Alleen het wordt uitgevoerd uh, met dezelfde grootte van veld en, uh, en, en dezelfde regels en noem alles maar op. Ja, maar het is gewoon een sport op zichzelf en zo moet je het ook gaan beoordelen. Maar volg je het wel een beetje? Ik volg het een beetje, ja. Okay. Maar, maar wel minder dan de heren, maar dat heeft meer te maken omdat het niet uitgezonden wordt. Oh. U heeft geluisterd ja. naar de Watertoren Sport met hoofdgast Gertjan van der Linden. Groot in het basketbal, het rolstoelbasketbal Hij heeft het eigenlijk in zijn eentje helemaal groot gemaakt. Verder hadden we Martijn Wijsman, de man die op de hoek de fietsenwinkel heeft hier in Zandvoort. En we hadden een telefoon, Johan Rekers. We gaan eruit met muziek voor Gertjan van der Linden. En daarna hoort u mij niet meer, want ik kan er niet naar luisteren. Ik vlucht uit deze studio, maar ik vond het fijn dat u allemaal luisterde. En Gertjan bedankt voor je komst. Heel dank. Op de Een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, een gejuich uit duizend kelen. Want je staat ervan versteld, als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort. Finally